Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De grote reorganisatie bij de Belastingdienst gaat zonder gedwongen ontslagen... zegt de FVV na een gesprek op het ministerie van Financiën. Volgens de vakbond krijgen de ambtenaren de garantie... dat de Belastingdienst werk gaat zoeken voor mensen die ontslagen worden. Gisteren werd bekend dat er 5000 banen bij de dienst verdwijnen... die zijn overbodig dat er een nieuw computersysteem een deel van het werk overneemt. Bij het Monster Truck-evenement in Haaksbergen hebben de gemeente en de organisator de gevaren niet onderkend. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na onderzoek naar het evenement, waarbij in september een Monster Truck het publiek in raid. Er vielen drie doden en ruim twintig gewonden. Meer gemeenten en organisatoren van evenementen zijn volgens de raad niet goed op hun taak berekend. De raad pleitte voor ambtenaren beter op te leiden en burgemeesters een grotere rol te geven. Minister Dijsselbloem pleit voor een afkoelingsperiode voor politici die overstappen naar het bedrijfsleven. In Vrij Nederland zegt hij dat politici en de financiële sector te veel met elkaar zijn verweven. Hij vindt het kwetsbaar dat bewindslieden en andere politici die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein kort daarna gaan werken bij bedrijven in dezelfde sector. De Italiaanse politie heeft een man van 22 opgepakt. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanval op het Tunesische Bardo-museum. Volgens Italiaanse media is de verdachte gisteravond gearresteerd in de buurt van Milaan. Hij is van Noord-Afrikaanse afkomst. Tunesië zou om de arrestatie hebben gevraagd. Bij de bloedige aanval in maart kwamen 22 mensen om het leven. De snelweg van Breda naar Antwerpen is in de richting van België dicht vanwege een groot ongeluk met drie vrachtwagens. Daarbij is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Loenhout, zo'n 10 kilometer over de grens. Na de botsing brak brand uit. Hulpdiensten zijn voorlopig nog bezig met blussen en technisch onderzoek. Het weer verspreidt over het land enkele buien, vooral in het oosten ook kans op hagel en onweer. Verder ook zon en een graad of 15. Morgen nog een bui, vooral in het westen veel zon en dan ongeveer 16 graden.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 We woonden naast me, we waren twaalf jaar, we hadden vast verkering, we hielden van elkaar. Wat was Jolande mooi, van Bill van Borst van Dij, en er kwam toen ze ouder werd steeds meer Jolande bij. Toen Jolande zestien werd, toen is het misgegaan, ze ging solliciteren naar die vreselijke baan. De KLM zei ja en nam Jolande mee. Naar Singapore, naar Tokio, naar ver weg over zee, Jo Landen, Jolandes, Uwards der lage landen. Laat de hart toch nog eens branden als een motor bij de start. Jolanden, mm. landen. als jij wil dan kan de. Vliegmachine van mijn liefde landen in jouw hart. Geij de hit, zei die had je. Als Jolande opsteeg, pak weg naar Afrika Dan wuifde ik die klote Boeing met mijn zakdoek na En als ze weer geland was, dan wou ze mij niet zien Stond ik voor lul met rozen bij slurf 17 <tieden> Soms als zij bij mij langskwam, liet zij mij foto's zien Van stewards en piloten aan elke vingertien. Ze scharrelde in Mexico, ging vreemd in Budapest en ik lach met haar jeugdfoto's, janken in mijn nest. Jolande, Jolande, des der Lage landen. Laat de hart toch nog eens branden als een motor bij de landen, Jolande, Jolande, als jij wil dan kan de vliegmachine van mijn lieve landen in jouw hart. Nou, nou, komt kritische gedeelte. En dan. Maar op een keer in Oostenrijk, toen had Jolande pech. Toen stond er bij het landen een berg in de weg. De Boeing sloeg al stukken, Jolande evenzo. Men vond haar hoofd terug in de moezel en haar lichaam in de boom. Yeah. Weg het. Het is al lang geleden, maar eerlijk waar, verdomd. Ik denk nog altijd aan jo. Landen. Als er een Boeing overkomt, yo, landen, yo, landen, zie we de stijl landen. Laat de hartstocht nog eens branden, landen, yo, landen, hè. als jij wel dan kan, de vliegmachine van mijn liefde, landen, in jouw hand.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 me ik dan bang ben, mag ik dan bij jou. Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou. Claudia de Brij. En uh, mag ik dan bij jou? En daarvoor Harry Jekkers. Een <laughs> fantastisch liedje over Jolanden. Oké, okay, nou, uh, we gaan zo meteen over naar. Eh. Uh, uh, de, hoe heet het, het recept weet ik wel na deze plaat en mijn eerst nog even Stevie Wonder met een van die fantastische Stevie Wonder composities Superstition.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 Uh, Daar kunt u het allemaal nog eens rustig nalezen. En Ro, wat gaan we eten vandaag? Nou, vanavond gaan we rijst met pittig kool gehakt in pinda eten. Oeh, lekker! Ik het wel. Ja. Wat heb je ervoor nodig? 300 gram rijst. 2 eetlepels argideolie, 300 gram gehakt half om half. 2 theelepels sambal badjak. 300 gram witte kool. 300 gram rauwkost. Zoete paprika mix. 3 eetlepels pindakaas. 3 eetlepel ketchup manis. En 50 gram seroendeng. Nou, dan moet je het ook nog klaarmaken. Ja, ja, lijkt me wel. Dan mag je de rijst koken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Dan ondertussen verhit je de olie in een wok. En roerbak je het gehakt met de sambal in 2 minuten rul. Voeg de kool en de helft van de paprika mix toe. En roerbak nog 4 minuten. Voeg de pindakaas en ketchup toe. En roerbak nog 1 minuut. Voeg de rest van de ruilkost toe en breng eventueel op smaak met zout. Serveer de rijst met de rijst, seroendeng. En het is lekker met emping of kroepoek. Eet smakelijk. Zo, dat klinkt een beetje indisch allemaal hè? Ja, pittig, pittig ja, ja. Een mm, Pittig gerechtje. Nou, ik zal het wel weer te eten krijgen vanavond, denk ik. Ik wens je succes. Ja, ik ben altijd proefkonijn voor die recepten, dat weet je. En ik zit er nog steeds, dus ik bedoel, kan niet anders, het is goed gaan. Goed, kunt u kunt het strakjes na de uitzending, kunt u het nalezen op Facebook. Want daar staat het allemaal keurig netjes op. Met foto erbij als het goed is, dus dan kunt u nog zien als het er u heel anders uitziet. Dan heeft u het niet, heeft u het niet goed gedaan. Nee. Uh, een fotootje staat erbij straks. En uh, dan kunt u het allemaal nog eens even rustig nalezen. Bedankt ook voor dit lekkere recept. Dus dames en heren, eet smakelijk voor vanavond. Of wanneer u het dan ook gaat maken natuurlijk. to me ah! En dat was Rondé. Ze hadden een eerste hit hadden ze met, uh, met, het, uh, met het liedje uh, uh, uh, run, uh, uh, run. Ja, Run was dat. En dit we dat heette dus We Are One. Rondé, nieuwe Nederlandse band. Komen geloof ik in Nijmegen daaruit, uit de omgeving vandaan. Straks, uh, dames en heren, na het nieuws uh, zo rond half tien over half twee... gaan we praten met uh, Belinda over de windmolentjes... en uh, de, de actie Verzet met een streepje tussen de windmolens... Uh, gisteravond is er een, een bijeenkomst geweest in Noordwijkerhout. En, en uh, Belinda staat natuurlijk geweest. En daar gaan we straks over praten. Ze komt naar de studio. We zouden eerst bellen. Maar ze komt gezellig naar de studio. Nou, is nog veel leuker. Dus uh, dat, uh, dat strakjes, zo rond tien over half twee, wordt u daar eventjes over bijgepraat. Nog één plaatje en dan gaan we naar het uh, regio-nieuws, dames en heren. Maar e eerst nog even dit. Hij begon al, maar, ja, maar nog even. This is The Almost Brothers Band, Midnight Rider. Dat was uh, The Allman Brothers Band. En dat noemen we, dat heette Midnight Rider. Uh, ja, het is tijd voor. Uh, ja, waarvoor ook weer? Oh ja, daarvoor. voor Zandvoort en de regio. Het regionieuws, gelezen door mijn grote vriend Ro. Daar komt hij weer. Oh, sorry. Sorry, sorry. Oh, Ja, ja, sorry. Was ik er? Ja, je bent er. Ik ben er. Helemaal je er. goed. Ja, sorry hoor, Schuif is stond niet op. In een woning aan de Frederik Hendriklaan in Haarlem is maandagmiddag ingebroken. Toen de bewoner thuis kwam bleek er een steen door het keukenraam gegooid te zijn. Via het raam was de inbreker naar binnen gekomen. Verschillende ruimtes in de woning werden bezocht. In ieder geval werd er een tas gestolen. De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen twee uur en kwart over vier. In Finland zijn begin maart een 27-jarige en een 45-jarige 45 rus aangehouden voor de overval op juwelierschaap Citroen. In de Spekstraat in Haarlem. Zij bleken in bezit te zijn van een groot deel van de buit. De verdachten zijn door Finland uitgeleverd naar Nederland. Op 9 april in Nederland aangekomen en direct in verzekerde verzekering gesteld. Wat een precieze rol bij de overval is geweest maakt onderdeel uit van het onderzoek. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de overval en of hegeling. De twee verdachten zitten nog vast. De raadkamer van de rechtbank heeft hun voorlopige hechtenis verlengd met 90 dagen. De VVD-Statenfractie Noord-Holland heeft Paul Slettenaar gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Paul Slettenaar is sinds 1994 actief in de politiek. Eerst in Amsterdam-Oud-Zuid, onder meer als fractievoorzitter van de VVD... En sinds eind 2007 als bestuurder in Zuid. Als eerste rabbit in de zevenjarige geschiedenis van de Baseball Academy Kernerland heeft Paul Brands een profcontract getekend in Amerika. Brands tekende afgelopen week voor zeven jaar bij de Pittsburgh Pirates. Hij vertrok vrijdag 15 mei naar Brandon in, Brandon in California, in Florida. Het gaat goed, man. Het gaat goed, hè? <kwijden> Om zich te voegen bij het rookie-team van de Pirates dat uitkomt in de Gulf Coast Week. Na het trainingskamp start op 22 juni de competitie van 60 wedstrijden in deze afdeling. De Brans komt oorspronkelijk uit de jeugd van Hoofddoor hoofdorp Pioneer's en doorliep sinds 2010 het opleidingstraject van de Baseball Academy Kennermerland. Tijdens de internationale dag van het vermiste kind op maandag 25 mei aanstaande... ...geven de reddingsbrigade en het politie het zijn van een landelijke 06-polsbandactie. Vanaf 25 mei worden landelijk op de stranden en bij recreatieplassen 06-polsbandjes uitgedeeld... ...door lifeguards en via de aanwezige politieposten. Jaarlijk de hulpdiensten veel meldingen van kindervermissingen op stranden en bij recreatieplassen... Door de polsbandjes wordt het makkelijker om de ouders en het kind te herenigen. Ook van die sleutels, als je het dan fluit, dan kan je ze ook vinden. Ja, dat schijnt ook te kunnen. Een van de hoogtepunten van het voorjaar wordt gevormd door de Pinkster Races op het circuit Zandvoort. Op 23 en 24 mei staat het Zandvoortse racecircuit in het teken van een sterk programma met internationale raceklassen. Zes race series maken hun opwachting en dat levert een boeiend schouwspel op voor het publiek. Dikke GT's, stoere cupraces, roodsters en snelle formulewagens. Voor het eerst in de geschiedenis van de Pinkster races zal er alleen op zaterdag en zondag gereisd worden. Dus geen races op Tweede Pinksterdag dit keer. Ah, jammer, ik had er dan net heen gewild. Ja, hè? Het is ook, ja je, je zal maar net kaarten hebben al. Ja, voor die maandag. Ja. Ja. En dan was er nog iets met een inbraak in de horeca. Ja, de politie heeft, uh, dat las ik net op de CFM-app, want als u goed op, ook op de hoogte wil blijven, kunt, dat, kunt u dat altijd doen via onze gratis CFM-app. Want daar komt het laatste nieuws ook heel gauw op binnen. Uh, en daar lazen wij dat er een inbreker, een 30-jarige man, uit Zandvoort aangehouden is bij, uh, voor, uh, vanwege een uh, inbraak in een horecabedrijf. Hij wordt daar dus van verdacht en is ingesloten. En je zal me doorstemmen. Ja. Is dat. Maar dan gaan we naar het weer, zeker? Ja, dat waren de berichten, jongen. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het weer. Hoop ik. Weer of geen weer? Zomer of Hartje Winter? Het Westkust-Weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag komt het tot enkele buien. Met vanochtend nog kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid geleidelijk af. Het is met 14 graden nog wel altijd aan de koele kant. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder bij een afnemende wind. En daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen blijft het droog en schijnt de zon flink. Noordwestenwind is overwegend, matig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden aan zee. Oh, sorry. Het stijgt naar maximaal 17 graden. Aan zee is het met 13 tot 15 graden iets cooler. Ah, kleine intonatie. Je hebt een hele andere zin, hè? Ja, precies. Maar ja, het is je première, dus ik kan het je niet nemen. Ja, je kan wel, maar je doet het niet. Nee, ik doe het niet. Nee, ik doe het niet. Het was de eerste keer dat hij dat, hij, dat, hij dat deed, van de radiomicrofoon. Dus daar, ja, een applausje hoor. Ja, dankie, goed Dank je, oké. Ja, en uh, wat het weer betreft... ja, we zien toch een beetje een zonnetje hier in Zandvoort... en dat is natuurlijk wel even lekker. Dus gisteravond toevallig uh, keek naar uh, Umberto Tan... wat ik altijd een heerlijk programma vind... zo te de late avond. Dus gisteravond uh, daarna gekeken heeft... heeft u daar Douwe Bob kunnen zien... met een, met een prachtige live-uitvoering... Van, uh, van een nieuw nummer van zijn nieuwe cd. En, uh, nou, dan kan ik niet nalaten... om dat ook maar even te draaien... want het is een geweldig nummer. Sweet Sunshine, hier is Douwe Bob... Een geweldig nummer van uh, Douwe Bob. Dus gisteravond live te zien bij Umberto Tan in de Late Night Show. En uh, nogmaals, dat vind ik een heerlijk programma zo, zo op de late avond. Uh, uh, uh, het voordeel van Umberto Tan vind ik altijd dat hij mensen laat uitpraten. Dat vind ik altijd wel zo leuk. Dat ik het altijd zo tegen heb tegen van Nieuwkerk. En uh, dat soort mensen uh, overal dus door te kwetteren. Maar uh, dat doet Umberto, Umberto vaak niet. Laten mensen gewoon hun verhaal doen. En dat is leuk. Dat is mooi om naar te kijken. Ehm, um, eens even kijken, nou moet ik weer even dit doen. Ja. Even een rustig muziekje op de achtergrond, dat is wel handig. Uh, bij ons gast in de studio nu, Belinda Gunnerson. welkom. Oh, wacht even, ik moet die hebben. Zo. De verkeerde? Ja, ik had de ja. verkeerde. Ja, ja, ik had de, de, de, de Vier schuifjes, he, microfoon. Dat is een beetje moeilijk te tellen. Ja. <lacht> tot vier kunnen tellen. Uh, waar we het over gaan hebben, dames en heren. En dat begrijpt u natuurlijk al, want ik heb het u al aangekondigd. Is over de, de actie verstreepje zet de uh, windmolens. Um, Zandvoort, Katwijk, Lommerdwijk. Uh, kortom, de kustgemeenten zijn er nou niet bepaald blij mee. dat de overheid van plan is om. Uh, ik weet niet, metershoge windmolens voor onze kust te zetten. wat een enorme horizonvervuiling teweeg brengt. En um, de actie is er eigenlijk op gericht... om die dingen te verzetten naar Aermuiden Ver. Uh, daar komen ze heel ver uit de kust te staan. En daar ziet niemand ze. Dat zou een prachtige oplossing zijn. Gisteravond was daarover een bijeenkomst in Noordwijkerhout En Belinda is daar natuurlijk geweest. Want Belinda, dat weten we in Zandvoort zeker, is een vervent tegenstander van deze uh, afschuwelijke windmallens. En uh, hoe was het gisteravond? Ja, prima. Ja, het, ja, ja, het was goed. Ik, um, uh, het leuke was, uh, we kwamen al aan en uh, vanuit Noordwijk is het, is het uh, daar is men ook helemaal wakker geworden. En mm -hmm. behoorlijk verzet. Dus er hingen overal, uh, dat is niet helemaal, was zoals bij ons past, allemaal spandoeken. En borden uh, langs de kant van de weg. En uh, opmerkingen als, we worden gehackt. En uh, Den Haag draait door. En um, ik ben verontkust. Nou, dus dat, vond ik al, dat is dan wel heel uh, opvallend. Ja. En wat daarbij ook helemaal opvallend was... is dat um, de Leewors congrescentrum, waar het werd gehouden... die wilde eigenlijk niet dat we uh, borden plaatsten in hun tuin... en in de plantenbakken en dergelijke. Dus, hm. Nou ja, dat was dan wel weer jammer. Maar voor het overige, um, ik denk dat er uh, in totaal zo'n 100, 150 man uh, aanwezig was. Ja. En het is allemaal netjes verlopen, dus we hebben ons gedragen... Ook dat nog. Ook dat nog? Dat is gelukt. <laughs> het is gelukt. Maar uh, door wie werd deze, werd deze bijeenkomst georganiseerd? Was dat vanuit de overheid of was dat vanuit de actie Verzet de Windmolens? Of? Nee, het was een, het was een, een avond, de een derde in rij. Van, die werd georganiseerd door de Rijksoverheid vanuit het ministerie. Want de uh -huh. ministeries waren ook allemaal aanwezig. De ambtenaren dan hoor, niet de, ja. de, de ministers. Niet. Nee. Nee. Nee. Dus het was ministerie EZ, INM en uh, Defensie was ook aanwezig. Uh -huh. En. Ja, dus wij zijn daar wat dat betreft ja, heen gegaan als, uh, als, als uh, bewoners, ondernemers, uh, raadsleden, uh, met andere woorden, verontruste kustbewoners. Ja, want, want eventjes even bijpraten voor de mensen, de, die ene of twee mensen die misschien niet weten waar het over gaat. Uh, er komen uh, een groot aantal, ik weet niet precies het aantal uh, verschrikkelijke windmolens voor de kussen staan, die bovendien nog eens... 40 meter hoog zijn geloof ik, of hoe hoog kan worden die dingen? 40? <laughs> nou, werden ze maar 40 meter Aan, hoog? Ja. Nee hoor, het laatste plan, zoals we dat gisteren of dat ik dat van de week gehoord heb, ja. is dat uh, de mogelijkheid bestaat dat er windmolens gaan komen van 250 meter hoog. dat is, dat, dat is anderhalf maal de Domtoren in Utrecht. Nou, als je gaat kijken, de Eiffeltoren is 300 meter. Ja. Nou ja, dus dan 250 meter en de fundering, dus het is ongeveer zo'n. Uh, nou, Vier keer bouwen spells. Ja. Dat is, dat is, dat is toch gewoon niet te doen? Dat kan toch niet? Nee, nee, dat, dat, nou, dat vinden wij nou ook. Ja, dat vinden we <laughs> dus ook met z'n allen. Ja. Maar nou hoor ik dat, dat, dat bijvoorbeeld een organisatie als, als Greenpeace. Ja, die is voor. Die zijn voor. Ja, zijn die is, mensen gek geworden of zo? Ja, ik, ik, gisteren, nou, ik heb gisteren. Gisteren heb ik weer met hem gesproken, met, met Joris heet hij dan. Ja. En ik zeg. Waarom kunnen we elkaar niet vinden. als jullie dan toch voor windenergie zijn. Ik zeg, dat kunnen we nog optrekken ook als we het op Emuidenver zetten. Ja. Ik zeg, dan heb je onze niet tegen je. Dan heb je ons aan je zij. Dan, en dan kunnen we aan de, aan de gang. Maar zij be, liever, het is een beetje het standpunt uh, van GroenLinks. Um, en Emuidenver. En voor de kust. En op land. En uh, gewoon overal windmolens. Ja. Maar wat, wat ik nou niet begrijp. En dat is door de deskundigen al lang aangetoond. He, uh, onze uh, grote VVD-Nestor, uh, zou ik maar zeggen. Hans Wiegel heeft er ook nog een prachtige opmerking over geplaatst. Uh, het is een gepasseerd station. Windenergie kost verschrikkelijk veel geld. Het zal nooit van zijn leven iets opbrengen. lijkt de metro in Amsterdam wel. En, en uh, er zijn betere middelen. Wat, wat denken we aan, aan zonne-energie... Als je de hele Sahara uh, vol zou zetten met zonnepanelen... dan kan je toch de hele be, halve, heel Europa van zonne-energie voorzien? Dat is een optie. Het begint al heel simpel gewoon bij uh, energiebesparing. Ja. Dan heb, heb je het meestal gewonnen. Maar als ze nou ook nog... Ja, oké, okay, ik ben dan helemaal niet zelf voor windenergie. Maar als het dan moet, dan zeg ik... doe het dan lekker ver weg. Ja. En ga dan, als je wat voor de kus wil... gaan werken met getijdenenergie. Hm. Thorium. Maar dat is dan nog een, een, een, een energiebron in opkomst. Ja. Wat nou, houdt dat precies in? Want ik ja, heb thorium ik... is een vorm eigenlijk van, van kernenergie. Alleen, um, je hebt natuurlijk bij uranium is natuurlijk het kernafval. En dat is dan gevaarlijk en daar kan je wapens van maken. Uh -huh. En dat heb je bij uh, thorium, heb je dat niet. Nee, nee. Dus dat is, en het thorium kan, hebben we zelfs op Ameland hier in Nederland. Hebben we dat in de grond zitten. Dat is dat zwarte zand. Dus, en daar is voldoende van. Daar kunnen we duizenden jaren mee voort. Ja, ja. Dus dat, dat zou alle mogelijkheid kunnen zijn. Dat is een mogelijkheid. En dan, dan zeg ik op een gegeven moment: als je daarop inzet, dan ben je ook innovatief bezig. Ja. En dan heb je niet die, die, die horizonvervuilende troep voor je. Ja, dan. nee, dan heb je geen Panorama-verpestdag. Nee. <laughs> Vind ik wel een hele goede trouwens. Panorama voor ja Die houden we erin. Vind ik een hele goede. Maar um, ik las ook iets op Facebook. Dat had jij er zelf op gezet, geloof ik. Maar dat, ik vind dat wel een interessant verhaal. Um, onze, onze Hans Wiegel. De, ja, ik heb, ik heb het zelf gedeeld. En ik heb eronder gezegd. Hadden we nog maar meer van, van dit soort politici, die tenminste, nog een beetje kunnen nadenken. Want dat, dat, uh, dat denk ik wel eens dat ze dat niet meer kunnen. Um, die, die maakte ook een opmerking van dat de subsidie voor het voortzetten van die hele windenergie, uh, dat hele windenergie 13 miljard kost. Minimaal. Minimaal. Ja, dit, dit, dit, het, gaat allemaal, het kost 13 miljard, maar het, het plaatsen van de molens hier, dat gaat ook al gepaard met subsidie 18 miljard. Ja. Want anders draait het niet. Dus ik denk dat dit, uh, de windenergie op zee, dat is de voorbode voor een nieuwe parlementaire enquête. Ja, ja. En dan komt er waarschijnlijk... Uh... Uit dat we het niet hadden moeten doen. Nee. Nou, nou dat, weten we, dat, weten, <lacht> dat weten we nu al, dat we het niet hadden moeten doen. Nee. Of dat we het niet moeten doen, want het is, zoals ik al zei, het is, de deskundigen hebben ook aangetoond dat het een gepasseerd station is. Precies, en het doet niets voor de CO2. Nee. Dus dat is ook al aangetoond en dat is niet door mij aangetoond, maar dat, dat is gewoon een hoogleraar in Groningen die het heeft aangetoond. Mm -hmm. Het CPB heeft aangetoond. Het is nu alleen zaak om de Tweede Kamer ervan overtuigen dat het een echt, een echt slecht plan is. Ja. Dus met z'n allen naar Den Haag? Ja, als dat mij ligt, wel. Ja? ja, ja. Ik, ik vind wat dat betreft ook dat, dat, dat iedereen een keer van zijn. Uh, en dan ga ik het heel oneerbiedig zeggen. Van, uit zijn luie stoel moet komen. Uh, op moet staan en gewoon ook laten horen dat je er tegen bent. En, ja. het heeft, en het kan echt hoor, want vorige keer. want het zegt iedereen. ja, ik heb mijn handtekening al gezet. Ja, maar daarmee is het wel gelukt dat we het uh, van de 5,5 kilometer hebben uh, weggekregen, de windmolens. Mm -hmm. Nu gaat het dan naar 18. Nou, dan dus zeg ik, dan komen we weer met z'n allen overeind. En dan moeten we zorgen dat het echt ver uh, weg komt. Nou, dat is een prachtig pleidooi. Uh, dus, Zandvoort, als al die mensen die luisteren naar dit programma, we zullen er ook in de toekomst, of in de komende dagen en weken, beslist nog uh, veel over zeggen. Zet uw handtekening, kom uit je stoel vandaan... en laten we gewoon zorgen dat deze verschrikkelijke horizonvervuiling... waar niemand iets mee opschiet... de strandexpertanten niet, de badgasten niet... Uh, wij zelf niet, uh, de financiën niet... Dus laten we de make kappen alsjeblieft. En u kunt tekenen op www.petities24.com slash verzet Oké, okay. uh, dat gaan we <laughs> nog even... <laughs> ja, nou moeten, we, nou moeten we dat even onthouden natuurlijk. Hè? Dus uh, herhaal het nog even als je wil. www.petities24.com slash verzet Oké, okay. nou... Ik zal... En op mijn Facebook staat het ook. Op jouw Facebook staat het ook. <laughs> nou, eh... Uh... Dan zal ik dat even opzoeken en ik zal het ook zeker delen. Want uh, hier moet gewoon een eind aan komen. Want het is, het is te gek voor woorden. Absoluut. Goed. Nou, leuk. Um, we gaan een actie voeren. We gaan er wat aan doen. En we gaan zorgen dat er uh, tienduizenden handtekeningen komen op die petitie. Dus, Minimaal. Sandworders, kom op. Kom uit je stoel. Ga naar je computer. www.petities24.com. En dan schuine streep verzet windmolens. Dat is het adres. Daar kunt u uw handtekening plaatsen. En kan je er ook nog commentaar leveren? Ja, een heleboel. Dus je kan ook nog even je, je commentaar leveren. Dus dat is ook alleen maar goed. Dus uh, gewoon doen. Toch? Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, hartstikke fijn dat je even naar de studio uh, wilde komen... om ons even bij te praten Graag gedaan. hierover. En uh, we uh, beloven je... Dat in zeker in dit programma en ook in uh, het programma Zandvoort Draait Door... zullen we er nog regelmatig over spreken. Prima. En als je me nodig hebt, ik uh, kom gewoon weer langs. Je komt gewoon weer langs. Ja hoor. De koffie staat klaar. Precies. Oké. Evelyn, hartstikke bedankt. He. Graag gedaan. Dankjewel. De computer ging ineens op stand-by, maar dan, komt er, dan gaan we nu weer gauw door. Gewoon eh, weer even muziek laten horen, dames en heren, Dus ik hoop dat hij het doet. Voorlopig heb je weinig zin. Hallo, computertje, hallo, doe eens wat. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. kom. Hé, komt er nog niks? Nou, dan ga ik een ander muziekje. Lachen. Het is toch vreselijk, hè? Het is toch vreselijk. Moeten even niet, dus moet ik even snel wat anders doen. Sorry voor de stilte op uw radio, dames en heren, dat u niet denkt dat dat er... Maar dat was niks aan dat. Uh, het werkte gewoon even niet. Exception was dit, en die had ik nog op een ander medium staan, dus dat kon nooit eventjes. Strakjes gaan we naar de vinyljaren en uh, we hebben natuurlijk besteden aandacht aan de vinyl 50. Um, en hopelijk komt rond drie uur de nieuwe weer online, dus dan gaan we de top drie draaien en eventueel wat nieuwe binnenkomers. En als classic album vandaag hebben we Chicago 2. En uh, dan weet het, dat is een van mijn all-time favoriete albums. Een geweldige plaat. Dubbel LP met prachtige muziek erop. Daar gaan we veel van draaien. Dus veel van Chicago uh, straks uh, in, het, uh, in de vinyljaren. Nu nog even een plaatje. Ik hoop dat die computer nu weer opstart. Uh, het zal toch wel? Ja, hij doet het weer. Oh, ah, hij doet het weer. Oh! I don't like it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 Your words are just gold Maar Nou en dat is Florida samen met Robin Thicke. En die hoorden we al eerder aan dit programma met Get Lucky natuurlijk. Ah, ja. Oh nee, dat was Def Punk. Nu zit ik het weer helemaal door elkaar te gooien. Robin Thicke, dat uh, was die man van Blurred Lines. Ja, dan nou moet ik het weer even goed zeggen. Oké, okay, nou, dat heb ik dan ook weer rechtgezet. En dan kan ik ben gerust hart. dit programma kan afsluiten. Dank Aro voor het lezen van het nieuw. Bedankt aan uh, Belinda die er langs kwam... om uh, even bij te praten over de actie... Tegen de windmolens voor de kust van Zandvoort. En uh, u weet het adres. Ik zeg het nog maar weer www.petities24.com uh, en dan verzet Windmolens. Dat is het adres. En daar kunt u een petitie ondertekenen en eventueel uw commentaar achterlaten. En doe dat en help zo mee dat die 250 meter foei-lelijke dingen niet voor onze kust komen te staan. Wij willen het niet hier in Zandvoort. Niemand wil het. Alleen een paar figuren in Den Haag schijnen het wel te willen. Misschien wel omdat ze er flink voor betaald worden. Die werden we nooit. Ja, een beetje lobby en zo. Steekpenningen. Dit programma zit erop. En uh, ik ga me even opmaken voor uh, de vinyljaren natuurlijk. Ik zei het al, als classic album hebben we Chicago 2. beste LP die Chicago ooit gemaakt heeft, vind ik. En uh, daar gaan we dus heel veel stukken van draaien. Waaronder één plaatkant helemaal. Want dat is één een, een totaal geheel. En dat ga ik uh, ook doen. Dat duurt een kwartier, maar dat vindt u vast niet erg. Maar dat is vreselijk mooie muziek. En... Uh, nou ja, verder uh, hoop ik dat we tijdens het programma weer de nieuwe uh, vinyl 50 online krijgen. En dan gaan we daar natuurlijk ook weer aandacht aan besteden. Wat dit programma betreft uh, tot morgen. De rest van de afspeellijst zet ik in de koelkast. Die blijven de hikjes goed. <hijen> en uh, die draai ik dan morgen wel weer. Ja, morgen ben ik er namelijk gewoon weer vanaf 12 uur. Ja, met ZFN Punched. Tot straks.